Vorige maand was er ook een incident. Toen raakten twee Israëlische militairen langs de grens tussen Israël en Libanon gewond door een explosief. De zelfbenoemde president Joto Dia van de Centraal-Afrikaanse Republiek... heeft drie leden van zijn overgangsregering ontslagen. Het zijn de ministers van Financiën, Plattelandsontwikkeling en Veiligheid. Aanleiding zijn de gevechten tussen christenen en moslims in het land.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 Ja, maar ik moet wel iets klinken, no-bloezerigs erbij klinken. Oh, ja. One, two, oh, it's a Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Ja, en toen gingen ze nog een half uur door. Maar heb je leuk gemonteerd, eh, Vin of, of, of Martin? Maar dan zie die mijn de techniek. En Vincent Krom is mijn regisseur. Wij zitten hier lekker met z'n drietjes vannacht. Um... We gaan uh, geen hoorspel op herhaling doen, maar u krijgt iets extra's. De radiowereldpremière van het hoorspel I'll Be Home for Christmas... naar nou, die beroemde song van uh, onder andere Doris Day. De schrijver is Rob Jansen en de regisseur is de zoon... van die beroemde hoorspelmaker bij de KRO, Leon Povel. Hier neemt zoon Winfried Povel het stokje even over. MUZIEK I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Een hoorspel van Rob Jansen. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Regie Winfried Povel. Christmas Eve will find me Where the love light gleams I'll be home for Christmas If only wint op de rijbaan te blijven. Het is buiten min drie graden. Nou, gelukkig doet de verwarming het weer. Het wordt al lekker warm. De reparatie die betaalt zich toch mooi terug. Straks weer in Rotterdam voor het jaarlijkse kerstdiner met de hele familie. Het is een puikenbaan in Groningen, alleen je woont wel ontzettend ver weg van familie en vrienden. <laughs> nou ja, wat is nou ver weg in Nederland? Het zijn kleine drie uur rijen en dan ben ik er. Heel anders dan Koert. Die moet met het vliegtuig naar zijn familie in Noorwegen. Zo, en wat ga jij doen de komende kerstvakantie? Vroeg Koert nog nonchalant. En voor ik wat kon zeggen, liet hij me in de steek en ging naar Schiphol. En ik kon het werk allemaal afmaken. Ja, het vliegtuig wacht niet. Dus Stakker. De hele week klaagt hij al over zijn verplichting... om met kerst naar Noorwegen te gaan. <laughs> Bij ons komt op kerstavond de hele familie eten. En dat voelt zeker niet als een verplichting. Een traditie, dat wel. Maar het wordt altijd een heel feest. Alleen, ik zie er wel tegenop dit jaar. Die hele rit, zeker met dat vandaag gewijzigde weerbericht. Nou, zei Koert... Ik hoop dat je de rit van Groningen naar Rotterdam op tijd volbrengt... voor het slechte weer losbarst. Hij wist dat het slecht weer zou worden. Ik weet het zeker. Maar hij heeft gewoon gewacht met het te zeggen... zodat hij op tijd naar Schiphol kon gaan. Ik word zo opgehaald hoor, door een Schiphol taxi. Tot over twee weken... een weg was hij. Ik hoop dat die vluchten naar Oslo gecanceld worden... door het slechte weer daar... Ik heb eigenlijk wel trek in koffie. Oh, dat is een motel. Nee, laat ik nog even doorrijden naar het benzinestation verderop. Naar de tank vol gooien en dan gelijk een lekkere cappuccino nemen. Een mooie belofte. Vooral voor al die gestrande passagiers op Schiphol... waar alle vluchten door hevige sneeuwval zijn gecanceld. Yes! Deze is voor jullie, jongens. Gerechtigheid. We'll hey, wat is dat nou weer? Ik zie steeds minder. Oh mijn god, dat is ijzel. En ver te staan Op steeds... Stil... remmen. Oh, vergeten maar... We... oh, daar ga ik. Oh. Oh. Au. Ah dat wordt een flinke bult. Hé, ah. daar. Is het allemaal oké? Okay? Of heb je misschien hulp nodig? Nee. Met mij gaat het wel. Oh. Maar mijn auto is er anders wel geweest. Ah. En nou. Er zit niks anders op dan mijn tas te pakken... en terug te lopen naar het motel... Goedenavond Goedenavond oh, God, is Het is hier lekker warm Mag ik me eerst even opwarmen bij de verwarming? Ik heb het zo koud. Ja natuurlijk, gaat u hier maar even zitten en, Oh u zit helemaal onder het ijs Ja, dat is lekker Ja, ik zet meteen maar even een kop koffie voor u Oh graag, dank u wel Het is ook wel bar hè, dat weer Gebruikt u melk en suiker? Ja lekker een drukke hier, zeg. Ik ben niet de enige zo te zien. Nee, hey, dat kunt u wel zeggen. Zo, alsjeblieft. Ah, lekker. Het is in ieder geval lekker warm. Dat ah, is het lekkerste bakje dat ik ooit gehad heb. Nou, gelukkig. Wat kan ik verder voor u doen? Ik ben enkele kilometers verderop door de ijzel met mijn auto van de weg afgeraakt en in een greppel terechtgekomen. Oeh, dat is niet best. Ik zoek eigenlijk een kamer om de nacht door te brengen. Ai, ai, ai. alle kamers die zitten vol. <laughs> ja, ik kan u natuurlijk met dit weer niet, uh, niet wegsturen. Er dus ja, is ik... ook nog een weeralarm uitgegaan. Iedereen uh, wordt toch wel dringend aangeraden om binnen te blijven. Ja. Maar als u het niet erg vindt... dan worden op dit moment een aantal stretchers in het motel gezet... voor, ja, ook een eerder gestrande reizigers. En even kijken... Ik heb er nog één vrij. Wat vindt u daarvan? Oh, dat is prima. Als de verwarming eraan staat, dan ben ik tevreden. Ja, nou, dat staat-ie. Ik loop zo even met u mee. Heel graag. Dank u wel. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Heeft u een beetje kunnen slapen? Ja, wel een beetje stijf, die stretje, ja. maar over het algemeen... Heb ik wel goed geslapen. Hoe is het weer buiten? Nou, oh, niet best hoor. Het heeft de hele nacht gevoerd en de A28 is door allerlei ongelukken van Groningen tot Zwolle afgesloten. Eesh, hoe, kom ik dan in, hoe kom ik dan in Rotterdam? <lacht> nou, ik heb wel gehoord dat er treinen rijden. Tenminste, zover ik begrepen heb, tussen Assen en Zwolle. Uh, en hoe kom ik bij het station? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat wijst zich vanzelf. U gaat hier de straat uit en dan is het, zeg maar, een kleine vijf kilometer. Ah. Dan kan ik geen taxi nemen of zo. Nee, ik ben bang dat die niet meer rijden. Het heeft vannacht geijzeld, maar ja, daar weet u alles van, hè? van ijzel. Ja. Ik heb daar in de ontbijtzaal een buffet staan. En ik oh. zou willen voorstellen dat u in ieder geval nu goed eet... maar ook een lunchpakketje meeneemt. Ja, dat, dat lijkt me wel een goed idee. Ach, kijk nou... Ik zie op de televisie dat er een gesneuvelde soldaat uit Kunduz is teruggekomen. Nou? Het is toch wat, hè? Die missie is al lang afgelopen en toch nog een dode te betreuren. Ja, ze zeggen wel dat iedereen daar weg was, maar... ...daar kennelijk toch nog een paar achtergebleven. Wij horen ook niet alles, dat blijkt maar weer. Eigenlijk hadden we daar sowieso niet naartoe moeten gaan, volgens mij. Vindt u ook niet? Maar mm, nou ja, het zal je kind maar wezen, meneer. Je moet er toch niet aan denken? Ja, en dat net voor de kerst... Oh, wat ben ik daar nou toch mee bezig? Ik loop nu, nou ja, ik schuifel nu al meer dan twee uur. Het vriest, het waait. Ik ben dan op het bot verkleumd. Wat heb ik een trek in? Ik koop weer allemaal koffie. Zo'n lekker sausijzenbroodje. Ja, het water loopt al in de mond. Dat buffet in het motel was behoorlijk prijzig, dus ik koop liever wat voor onderweg op het station. Hé, hey, daar loopt iemand. Meneer, ga ik zo goed naar het treinstation? Uh, ja, het gaat goed hoor. Is het nog ver? Het is net om de hoek, nog zo'n 200 meter denk ik. Oké, okay, bedankt. Het zal tijd worden. Inderdaad, daar is het tijdstation. Let's oh. nou, blijven opletten, Jan. Het is nog spek glad. Ik hoop wel dat er op het station een snekbar open is. Nou ja, ik heb het in ieder geval gehaald. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Zo, oh, nou, En dan mee uh, kan ik u van dienst zijn. Lekker warm hier. Snak naar een kop warme koffie. En zo uh, zijn ze, broodje. Heb je dat? Ja. En, en doe er ook maar twee broodjes kaas bij om mee te nemen. Prima, kom voor elkaar hoor. Komt uh, de trein trouwens vandaag wel aan... Nou, de conducteur zei net dat hij over een kwartiertje moet binnenkomen op perron 1B, geloof ik. Dus ik heb nog eventjes, hè. Hé, fijn dat jullie open zijn. Moet je werken met de kerst? Ja, ja, ja. Ja, ja dat gaat gewoon door. Maar ja, hey, goed voor de omzet, hoor, al die gestrande passagiers. Tenminste, iemand die er lol in heeft. Toepasselijk muziekje, trouwens. Ja, ze hebben de zin in op de radio. Hier is trouwens alvast die koffie en een ze, broodje. Oh, Heeft u uh, misschien gehoord hoe het weer wordt de komende uren? Nou ja, het gaat, uh, vanmiddag gaat het weer sneeuwen. Hoe erg? Ja, volgens het journaal valt het wel weer mee, maar ja, dat zeiden ze gisteravond ook. Ja, nou, laten we hopen dat ze het deze keer wel goed hebben. Lekker. Ja, ja. Ja. Meneer, hier zijn de broodjes. Yes. Gaastjeblieft. Ja, even kijken hoor, dat is dan uh, 11.25 uh, alsjeblieft. Ja. Laat de rest maar zitten. Volgens mij komt trouwens uh, uw trein daar ook al aan. Oké. Okay. Ja. Nou, deze eet ik dan verder buiten wel op. Dankjewel, fijne dag. Goed, hetzelfde. Hoi, middag. Goeiedag, man. Is deze stoel vrij? Ja, natuurlijk. Zal ik u helpen met uw bagage? Oh, graag. Zo. Ja. Het is waar. Ja. Oeh, cadeautjes voor de kleinkinderen. De feestdagen. En moet u ver? Naar Utrecht. Daar vieren we met de hele familie kerstfeest. Tenminste, als het weer het toelaat. Nou, vast wel hoor. Ik moet zelf naar Rotterdam. We hebben nog twee dagen voor kerstavond. Ja. Het is voor het eerst dat we met de hele familie samen zijn. Echt waar? Wij doen dat elk jaar. Dat is echt een aanrader hoor. Altijd een succes. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Gisteren is mijn kleinzoon Frans uit Afghanistan teruggekomen. Oh, maar dat is fantastisch nieuws. Zit zijn tijd erop of is hij met verlof? Nou, niet echt. Hij is vorige week bij een zelfmoordaanslag omgekomen. Oh, was dat uw kleinzoon? Ik zag het vanmorgen op het journaal. Ja, het spijt me enorm als ik u... Oh, nee, het is goed, hoor. U, u heeft me niet gekwetst of ja. zo. Dat is... Gelukkig. Nee. Ja, want we zitten nog wel een paar uurtjes tegenover elkaar, hè? Ja. Ja, ik hoop dat we u terecht halen. Moet je buiten kijken. Nou, die Weerman die mag ook wel eens opnieuw naar school toe. Tja, wat een sneeuwval, hè? Ja. Goedemiddag, dames en heren. De plaatsbewijzen alstublieft. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Wat is de tijdsplanning vandaag na al de vertraging? Wie zal het zeggen, meneer? We rijden op het ogenblik zo'n 50 kilometer per uur. Normaal rijden we op dit traject een 130 kilometer per uur. En hoe laat komen we dan aan in Rotterdam? Uh, normaal duurt de rit Groningen-Rotterdam 2,5 uur. Maar ik denk dat we tot Utrecht er zo'n mm, drie keer zo lang over gaan doen. Dat wordt dus een reis van ruim 6 uur, ben ik nee. wel. 6 oh. uur. Dat wordt een recordvertraging. Okay. Heb je het Guinness Book of Records al gebeld? Nee. nee, nee, meneer. Er zijn landen en gebieden die beter scoren, hoor. Nou, ik kan me niet voorstellen. Dat is moeilijk te geloven. Oh, meneer, ik verzeker je. Het kan altijd erger. Nou, Zo te zien kan het bij ons inderdaad nog slechter. Ja. Volgens mij gaan we steeds langzamer rijden. Ja, ja, ja nu het zegt. Ik zal eens vragen wat er aan de hand is. Nou, Frek. Karel hier. Uh, Freek, waarom gaan wij steeds langzamer rijden? Laten we dan maar hopen dat het straks beter wordt, nietwaar? Dat is begrepen, Freek, over en uit. Nou, dat belooft niet veel goeds, hè? Nee, het zal niet meer lang duren voordat we vastkomen te zitten. Oh, nee. Wat een timing, hè? Alsof het afgesproken is. Hoe komen we nou in Utrecht? Nou ja, het weer wordt vanzelf alweer beter... Het is hooguit een koud nachtje in een stilstaande trein. Ik ga naar de machinist toe. Wij gaan de nodige maatregelen nemen. Succes. Gelukkig heb ik twee broodjes kaas gekocht. Zult u ook eentje? Oh, nou, graag. Wil u dan een flesje water? Oh, ja, lekker. ik heb er altijd een paar bij me, hoor. Nooit gedacht dat ik vanavond met een lieve dame uit eten zou gaan. <laughs> Jammer dat de violist snip van kou in bed ligt. <laughs> Nou, dat was even lekker. Even de benen gestrekt. En voilà. Twee chocoladerepen, alsjeblieft. Oh, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, een passagier had een hele doos bij zich. Die verdient nu een hoop geld. Dat kan ik je verzekeren. <lacht> Hoeveel krijg je van me? Wat denkt u nou? Als ik met een dame op stap ben, dan hoeft ze niks te betalen, hoor. Stel je toch voor als ik mijn oma zou vertellen dat u hiervoor hebt betaald? Nou, dank je. Nou, nou zal het me nog lekkerder smaken. Ik pof maar met zo'n medereiziger. Nou, anders ik wel. Ik zag zo tegen de reis op. Het was een kleine drie uur in de auto. In de auto? Ja. Wat doe je dan hier in de trein? Nou, het begon gisteravond te ijzelen. Ik ben met mijn auto in de greppel beland. Dan heb ik overnacht op een stretchje in het motel... En vanmiddag in Assen op de trein gestapt, dat duurde ook nog wel een uur voordat hij eindelijk vertrok. Nou, ik ben blij dat je heelhuids het ongeluk hebt overleefd. Mijn kleinzoon had niet zoveel geluk. Ja. Moet u erover praten? Over wat er gebeurd is? Mm, het fijne weet ik er ook niet van, maar... Uh, nou ja... Uh, na de missie in Oeruskan heeft hij zich opgegeven voor de Kunduz-missie als bewaking voor de politieopleiders. Mm -hmm. Hij sprak altijd vol passie over wat ze telkens hadden bereikt... voor de plaatselijke bevolking. En hoe blij de mensen waren met een school, een waterput... en gereedschap om huizen te bouwen... en de veiligheid die de Nederlanders brachten. Ja. Ja, hij vond het dan ook niet meer dan zijn plicht... om dit ook in koemboes te brengen. ja... Toen kwam die idiote zelfmoordaanslag. Vreselijk. Maar het is wel fijn dat uw familie met de kerst bij elkaar is. En dat jullie elkaar kunnen steunen. Ja, was dat maar waar. De hele familie ligt regelmatig met elkaar overhoop. Ja. Ik probeer al jaren om de boel bij elkaar te houden. Ja, jongen. Ik ben bang dat als ik mijn ogen sluit, de familie uit elkaar valt. Zou u denken? Ja en bang van wel Ik hoop dat de komende feestdagen En de recente gebeurtenis De familie laat inzien dat onze tijd Op aarde kort is ja. ja Dat geldt zeker voor de mij resterende tijd U bent een wijze vrouw Ja dat komt met die jaren jongen Dus er is nog hoop voor mij? En voor mijn familie Zeg je hebt me nog steeds niet verteld Hoe je heet Ach waar zijn mijn manieren Ik ben Jan de Bruin en oh, u? Els Cornelissen. Maar iedereen die me kent noemt me Oma Els. Als u het niet erg vindt, dan noem ik u ook graag Oma Els. Ja, dat ja, klinkt wel zo vertrouwd. Ik vind het prima, jongen. Je kon ook makkelijk een kleinzoon van me zijn. Ja, <lacht> dat wel. <lacht> Tjoe, dan heb ik koud. Oh. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, oma Els. <laughs> ik ben benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Nou, ik ook. Ik hoor buiten behoorlijk wat activiteit. Laat oh? eens even uit het raam kijken. Oh, wat komt daar een kou uit? Ik zie een locomotief aankomen. Hij is vlakbij. We worden gered. <laughs> Dames en heren, ik hoop dat u allemaal goed heeft geslapen. Een diesel locomotief heeft ons vanuit Zwolle kunnen bereiken en die zal zo dadelijk aankoppelen. Daarna zal hij ons naar station Zwolle brengen, al waar we verder worden opgevangen. Nadere informatie zal in Zwolle bekendgemaakt worden. Ik dank u voor uw aandacht. Eindelijk, we zijn in Zwolle. Oh. Het is al bijna vijf uur. Oh. Maar ja, hoe moet het nou verder met het vervoer? Komt tijd, komt draad, jongen. Dat heeft mijn moeder me geleerd. Dames en heren, we zijn aangekomen op station Zwolle. De passagiers die nog niet op hun eindbestemming zijn aangekomen... moet ik helaas mededelen dat er vandaag geen treinen meer vanuit Zwolle zullen vertrekken. Oh, nee, hè? U kunt van de mogelijkheid gebruik maken om in de plaatselijke sporthal de nacht door te brengen. Bij de uitgang van het perron staan medewerkers gereed om u verder in te lichten en te begeleiden. Nou, wat zei ik je? Komt tijd, komt raad. Dan, voor uw aandacht. Zal ik u helpen met uw bagage? Als je dat zou willen doen, graag jongen. Zo zelf. Oh, zwaar hè? Oeh. <laughs> Ik ben benieuwd wat de spoorwegen voor maaltijd serveert. In de rij voor een gaarkeuken. <laughs> dat is lang geleden. Heeft u dat eerder meegemaakt dan? Ja, net na de oorlog. Toen was alles op in de steden. Toen waren er ook gaarkeukens. Dat is inderdaad wel lang geleden. Ja. Het is dat je weet dat het niet voor altijd is, hè? maar het heeft wel wat. Hoe bedoel je? Nou, de, de sfeer en zo, ik bedoel er hangt een speciale sfeer hier in de zaal. Oh, lekker. soep met roggenbrood. Mm. Oh, oh. Ja, ik denk dat ik voel wat je bedoelt. Een soort van, uh, ja, wat zou je zeggen, saamhorigheid, Ja, hè? precies. Ja. We zitten allemaal ja. in hetzelfde schuitje. En dat, nou ja, dat schept een band ja. samen in de rij voor een kop soep staan. <laughs> maar had u nog contact gehad met uw familie? Ja, een van mijn dochters met een gezin die komt morgen langs Zwolle en dan... Uh, ik pik eens me even op. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, met een beetje inschikken kan ik mee in de auto. Helaas was er voor jou geen uh, plek meer. Ach, dat geeft helemaal niks. Dan gaat morgenochtend een kolonne vrachtwagens naar Rotterdam... en ik heb een plekje kunnen regelen. Oh, wat geweldig. Ik ben blij dat u op tijd bent met uw familie voor de kerstviering. Ja, dat ben ik ook, hoor. Nou, op naar de ertersoep. <laughs> u begrijpt toch wel dat dit al onze tweede date is, hè? Ja, net echt. <laughs> Je weet niet hoe dankbaar ik ben dat ik met je mee mocht. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is toch al de vierde dag dat je onderweg bent? Ja, dat is onverloofelijk. In vier dagen ben ik al van Groningen helemaal voorbij Zwolle gekomen. het is al dagen een puinhoop in bijna heel Nederland. Waarom ben je niet in Groningen gebleven? Als ik had geweten dat het zo'n drama zou worden... was ik of eerder weggegaan of inderdaad thuis gebleven. Maar ja, die weersvoorspellingen, Het blijft een onzekere factor. De is de beste voorspeller. Maar die gaat niet verder dan een uur of drie. De rest is altijd vingerwerk. Ik ben benieuwd of mijn auto er nog staat als ik over een paar dagen terugkom in Assen. Als je dan allemaal Assen toe kan. Dit is niet zomaar weg hoor. Nee. Hoe is het eigenlijk in de rest van Nederland? Vanaf Amersfoort is het redelijk te doen. Ik hoop dat het zo blijft. Wie weet haal ik dan het kerstidee toch nog. Maar ik vermoed dat we aan het begin van de middag in Rotterdam zullen zijn. Een collega van me ging vier dagen geleden naar Noorwegen om te skiën. Nou, dan hoop ik voor hem dat hij nog op tijd is aangekomen. Ik denk dat hij hier van sneeuw ligt. Om te beginnen was zijn vlucht al gecanceld. Ik hoop voor hem dat hij niet in de problemen is gekomen. Of gaat komen, want dat moeten we dan nog jaren horen. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Ja, ik moet vanavond nog terug naar Utrecht, maar dan heb ik ook een hele week vrij. Bedankt voor de gezellige rit. En als je nog eens in Groningen bent, dan moet je me bellen hoor. Jo, ja, is goed. Even kijken. Over de chipkaart. Hm. handig. En gauw naar beneden toe. Hey. Vervelend. Die metro die rijdt net weg. Maar het goede nieuws is dat hij rijdt. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang ik moet wachten... Oh, dat is snel. Daar komt er alweer eentje. Ongelooflijk. Ik, ik ga het halen. Het is, het is niet te geloven. Ik ga het diner gewoon halen. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. Wegens de hevige sneeuwval kan deze metro helaas niet boven de grond rijden. De volgende halte is daarom het eindstation van deze lijn. Oh, het was ook te mooi om waar te zijn. Nou ja. Het is dus nog wel een half uurtje lopen. Terug in de sneeuw dan maar. Lekker bezig. Daar ben ik dan. Ah, Jan, eindelijk. Oh, jongen, wat prikje. Heb je geen tijd gehad om je te scheren? Ben ik nog op tijd? Klokslag zes uur, jongen. We gaan net aan tafel. Ga jij maar snel naar binnen. Oma zit al een tijd op je te wachten. Ze maakt zich echt behoorlijk zorgen. Hallo, oma. Hey jongen. Heb je een goede reis gehad? Ja, oma. Het was werkelijk een heel bijzonder avontuur. Nou, vertel. <laughs> Ik reed vrijdagavond net voorbij Assen toen het begon te ijzelen. Ik was al een beetje laat omdat het druk was op mijn werk. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. Ik zal het zijn. Ik zal het altijd mijn droom zijn. Ik de het altijd mijn droom zijn. Ik zal het Receptioniste Vivian Boelen. Een omstander en de conducteur Jack Mulder. Verkoper Tom zal Oma Els, Paula Major, Chauffeur Edwin zal het altijd mijn droom Marielle Povel. En moeder Annemoon van den Broek. Regie Winfried Povel. Christmas Eve will find me... Where the love light gleams... I'll be home for Christmas... If all... met heel veel dank aan regisseur Winfried Povel. En uh, ik heb nog meer goed nieuws op hoorspelvlak. Uh, u weet, de beroemdste hoorspelseries uit de jaren 50... zijn natuurlijk Paul Vlaanderen van AFRO... en Sprong in het heelal van de KRO. En van de sprong heeft regisseur Leon Povel... van 1955 tot 1958 drie series gemaakt... die daar nog een aantal malen zijn herhaald, in 1975 en 1985... En ja, ook op cd zijn ze uitgebracht bij Rubenstein. Ze worden ook nog heel goed verkocht en beluisterd. Ook door een jongere generatie. Ja, u weet het, hè? De, de auteur Charles Chilton die schreef in 1980 een vierde deel. Wat toen wel door de BBC is uitgezonden, maar nooit in het Nederlands is vertaald. En Leon Povel was toen al een aantal jaren met pensioen... en heeft dus ook nooit de kans gehad om die nog voor de Cairo te maken. Had hij best gewild. Nou, in 2009 kwam een uh, hoorspelfan Guy Sweens, op het idee om het stuk alsnog te vertalen. En hij zocht contact met Leon Povel met de vraag... of hij zin had om het weer te regisseren. Nou ja, Leon Povel was natuurlijk meteen heel enthousiast. enthousiast hij heeft hem ook de, hele, de nodige nuttige adviezen gegeven voor een verdere bewerking. Maar ja, het bleek helaas niet mogelijk om er ook de geschikte acteurs voor te vinden. En naar de mening van Povel moest je er dan ook niet aan beginnen... want dan zou het een slap aftreksel worden. En bovendien was zijn lichamelijke conditie nou ook weer niet zo... dat hij, dat hij de hele tijd op en neer kon rijden naar de studio. was gewoon veel te vermoeiend voor hem, want hij was toen al 97. Nou ja, goed, daarmee is de sprong nummer 4 in een laad terechtgekomen. Einde oefening? Nou ja, goed, de hoop bleef. En Leon Povel, zoals u weet, overleed op 8 januari van dit jaar. 101 jaar oud. En vlak daarna kwam zijn jongste zoon, Winfried Povel... van wie u net het hoorspel hoorde... Die kwam in contact met die Guy en uh, de vraag kwam opnieuw op... Uh, of er niet toch een mogelijkheid was om dit vierde deel alsnog op te nemen. He? Als eerbetoon aan zijn vader. Nou, Winfried vond het, uh, ja, het stuk te leuk om te laten liggen... en ging een rondje bellen met acteurs die hij nog van vroeger kende En een paar die hij gewoon domweg heeft opgezocht op internet en opgebeld. Nou, iedereen was meteen enthousiast, zodat de kast was, nou, die was binnen twee weken rond... Nou, toen heeft uh, Winfried het nog een keertje extra bewerkt... en he, om dit vierde deel beter te laten aansluiten op, aansluiten op de, de derde serie... He, die uh, nog zijn vader, door zijn vader gemaakt is. Nou, er werden drie opnameweekenden gepland, bij hem thuis. Waarbij Guy Sweens, die ook uh, een uitstekende geluidstechnicus en editor is... Nou, de hele apparatuur ervoor meenam. En daarna hebben Guy en Winfried er nog twee maanden aan gemonteerd. En nou, het resultaat is echt goed... Helemaal in de sfeer van de jaren 50 is er dus nu... na Operatie Luna, het Marsmysterie en Marslaat toe... de terugkeer van Mars. En ditmaal in stereo. Nou, de BBC-versie duurde 1 uur en 28 minuten. De Nederlandse versie werd echter ruim meer dan 2 uur. Nou, daarom werd besloten om het geheel in vier delen te knippen... van 30, 35 minuten. En daarmee is het ja, dan toch een miniserie geworden... De belangrijkste spelers zijn Heim Boele, Giel de Cruijff, Jack Mulder, Hero Muller, Paula Major en Donald de Mercas. Ja, Met een mooi gastrolletje voor astronaut André Kuipers. Die was, dat weet ook iedereen ondertussen, een grote fan van Leon Povel. En de sprong in het al Want dat is misschien wel de reden waarom die astronaut wilde worden. En uh, ja, die vond het een enorme eer om mee te doen. En hij kan niet acteuren, dat kan ik u wel vertellen... maar het is wel leuk om te horen. Goed, de Sprong heeft uh, als... Uh, uh, nee, wat wou ik zeggen? Oh, ja, de KRO gaat deze nieuwe serie van de Sprong in het hele al uitzenden... op nou, twee plekken. Op vier zondagmiddagen. Dat zijn natuurlijk de officiële mooie momenten in januari. Via Radio 5 Nostalgia. En ik mag ze die nacht dan herhalen voor mijn nachtelijke luisteraars hier op Radio 1. Dus u krijgt bij mij deel 1 op de nacht van zondag 5 op 6 januari. Leuk toch? Nou, goed. Hebben we nog tijd voor een... Ja, tuurlijk. Voor een uh, opwekkend verhaal van mijn uh, uh, collega's van Caro's uh, Roos -Goudmijn. Onze razende reporter Helene Hummelen... rijdt in haar vuilrode pick-up-truck door Nederland... op zoek naar machtige verhalen. Vandaag het verhaal dat is getiteld Jet Kei, één vrouwsbedrijf. Jetkei heeft meer dan 30 jaar ervaring als manager. Nou, ik heb altijd uh, organisatorische banen gehad. Ik ben directeur van Seal Amsterdam geweest. Nou, wie kent Seal niet, natuurlijk. En ik heb in de jaren in de rij gewerkt. Ik ben directeur van het Nederlands congresbureau geweest. Ik, ben nog, ik heb voor een congresbureau gewerkt. En de laatste drie jaar heb ik congressen georganiseerd... over olieboren in Angola. Toen brak de crisis uit. En nu zoekt ze werk... Ze is 58 jaar en heeft ongelooflijk veel ervaring. Maar het lukt er niet. Elke keer als ze solliciteert, en vaak blijft ze als een van de laatste over... wordt ze uiteindelijk toch afgewezen. Mijn stellige overtuiging was... is dat het allemaal met mijn leeftijd te maken had... en helemaal niet met mijn kwaliteiten. Maar niemand zegt het tegen, want dat mogen ze niet... vanwege de leeftijdsdiscriminatie. Je voelt je eigenlijk afgeserveerd, hè? Na ruim een jaar kreeg ik daar school genoeg van. Toen dacht ik, nou, dit gaat het geloof ik, toch gewoon niet worden. Ik moet het heft in eigen hand nemen, dan moet ik zelf maar iets bedenken. Ik ben handig, ja. Ik moet toch misschien maar iets gaan bedenken om uh, iets met mijn handen te doen. Mijn ouders hadden vroeger zo'n handig mannetje. Ja, mijn ouders waren toen tachtigers, hè, of eind zeventig, en dan konden ze ook niet meer zo goed de plafonnière, de peer vervangen... of de televisie opnieuw afstellen. Uh, of, uh, nou ja, weet je wel, dat soort klusjes. Van die klusjes. En toen dacht ik, nou, misschien... ik moet toch mijn geld verdienen. Dus ik dacht, ik ga het maar proberen. Ik bedoel, niet geschoten, altijd mis. En dus doet Jet in haar eigen buurt in Amsterdam-Zuid... een klein marktonderzoek. Gewoon door bij de buren aan te bellen. Zouden oudere buurtgenoten prijsstellen op een betrouwbare klusvrouw. Ja, en dus komt er een folder. Nou, het knalrood, zoals je ziet. valt op, een gereedschapkist op de voorkant. En aan de binnenkant hamer, spijkers, een pot verf en een kwast. Een foto van mezelf. Ik dacht, dat ziet er ook misschien nog wel vertrouwenwekkend uit. En daar heb ik dus ingeschreven wat ik kan klussen Of klusje, een krakend uh, keukenkastje of een scheefhangend scharnier. Of uh, er zit een poot van een stoel los. Of misschien wil je wel je foto's van je digitale camera op je computer zetten. Uh, en dit is alles gedaan met de gedachte, ik ga dit voor oudere mensen doen. En Jetkei is van manager klusvrouw geworden. Het is wel grappig, ja, want ik ging natuurlijk andere werkkleren kopen. Dat waren natuurlijk geen nette pakken meer. Maar dat waren hier waren schoenen met harde neuzen en broeken met, met kniestukken. En dan overal, als ik aan het schilderen ben, ja, die heb ik dus nu iedere dag aan. En dat, ja, dat, dat is wel anders, ja. En het eenmansbedrijf Jet Kijkklussen loopt. Het is een gat in de markt. Het is zo. Ik ben echt een schoolvoorbeeld, klassiek, van hoort, zegt het woord. Ze is directeur, manager en uitvoerder in één. Toen ik vorig jaar begon, toen dacht ik, nou, ik ben heel benieuwd. Maar ja, iedere dag gebeurde er weer wat. En toen um, zei mijn partner, nou, het zou het mooiste zijn... als er nou toch, toch wel twee keer per week iemand een nieuwe klant belt. Nou, en nu, nu is het soms vijf op een dag, weet je. En, en in de mail en... Dus ja, ik kan daar wel van zeggen dat het geslaagd is. Um, ja, daar ben ik heel trots op. En toen ik eraan begon, waren er wel in mijn omgeving... dat mensen die hun wenkbrauw optrokken zeiden... Hmm, moet je nou je geld gaan verdienen met ergens een gordijnrails hangen. Ik dacht, het kan me niks schelen, ik doe het gewoon. En ik doe het ook, en, ik, en het kan me ook niks schelen. En Weet je, mijn ego is niet zo groot. Dus ik heb er geen last van. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks wat iemand ervan vindt. Jet houdt zich bezig met haar klanten. Mensen zijn reuze blij als je komt. Hè, en want uh, er zijn heel veel verstopte gootstenen en lekkende kranen. Ze vragen altijd meteen of je koffie wil. Nou, dat, dat wil ik nooit, want... Hoewel um, ik er soms wel eens zin in heb. Maar voordat je het weet, is, ben ik een uur verder. En dan zeg ik ook, ja... Dus ik zeg nu tegen hem, nee, ik begin eerst met het ophangen van die lampen. En dan uh, straks weer graag een kopje koffie. En de sociale kant van haar nieuwe werk blijkt heel belangrijk. Uh, en dat leidt dan wel weer vaak tot andere dingen. Dit verhaal wordt vervolgd.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 laatst bij mevrouw aan het schilderen en die vroeg op een goed moment uh, zegt Jet vind je mij asociaal dat ik geen computer heb Nee mevrouw, ik vind u niet asociaal Nou, mijn zuster van 82 en ik denk dat zij 78 is of zo, vindt mij asociaal want zij heeft een computer en ik kan dus niet mailen ik zei mevrouw, maar wat, wat wilt u dan? Ze zei, nou, ik, ja, ik wou toch eens met je overleggen. Zal, zal ik nou aan een computer beginnen? Klusvrouw Jetkei helpt ook bij computerkeuzes. Dus wij gingen, maakten een afspraak. En ik kwam half een half uur aangefietst bij de Apple Store op het Leidseplein. En daar stond deze mevrouw met nog een andere mevrouw. En dat bleek haar 82-jarige zuster te zijn. Nou, bij de Apple Store in... Uh, ik zei tegen de jongen die ons hier... Ik zei, luister, deze dames uh, hebben geen idee wat een iPad is. Dus je moet het voorzichtig uitleggen, rustig uitleggen. Jip en Janneke taal. Dus, daar gaan we. Nou, mevrouw, u, u swipt het scherm. En dan heeft u hier het Game Center. En hier heeft u FaceTime. Dus ik zei, oh, wacht even, want dit gaat helemaal niet goed. Die mevrouw begrijpt daar natuurlijk helemaal niets van. Mijn rol in, dat, in die winkel werd dus de tolk tussen de, de verkoper en deze de, twee oudere dames. Ze vervangt niet alleen lampen of deurkrukken. Volgende week gaan we aan de eerste iPad-les beginnen. Ze lost voor de oudere mensen in Amsterdam... dagelijkse problemen van allerlei aard op. Ik had daar een paar weken eerder de DVD aangesloten. Dus ik kende die mevrouw al. En haar man ook. Die man was heel erg ziek, dat kon ik wel zien. Uh, en toen belden ze me op en toen zei ze... God het stopcontact van de telefoon is uh, vanochtend uh, van de muur gevallen. Dus die telefoon deed niet. En ze zei, maar ik heb die telefoon nodig, want uh, mijn man is net overleden. En ja, ik moet toch bereikbaar zijn. En er staat nog een telefoon in de slaapkamer, maar daar ligt mijn man. En daar wil ik niet bellen. Ik zei mevrouw, ik uh, kom als ik vanavond terug ben, ik bel u op, dan kom ik even. Nou, ik heen. En ik bel aan, de deur gaat open en ze zegt tegen mij... kind, wil je mijn man even zien? Dat wilde ik niet, maar voordat ik daarover na kon denken... had ze mij al bij de arm gegrepen en meegetrokken naar de slaapkamer. En stond ik daar dus oog en oog, nou ja, oog en oog... met haar overleden man. En die lag daar in het stikke donker. Er was een heel klein lampje aan. Ik vond het een hele nageestige uh, sfeer. Er was geen kaarsje aan, er was geen bloemetje bij. En toen zei ze, heb je een fototoestel bij je? want ik wil zo graag nog een foto van mijn man. Jet gaat thuis gereedschap ophalen en een fototoestel. En die man lag dus met een heel klein lampje in die kamer. Dus ik zei tegen mevrouw, ja, dat gaat zo niet, het is te donker... want ik wilde ook niet flitsen, want er wordt het allemaal zo wit van. Nou, toen ging ze over dwars op het bed liggen met een zaklantaarn. En toen scheen ze zo in zijn gezicht. En toen zei ik, nou, misschien met iets grotere afstand... en toen heb ik een paar foto's gemaakt... Maar ja, het was, uh, ik, ik was er vol van toen ik er van thuis kwam. Want ik was uiteindelijk pas om tien uur thuis, geloof ik. En ik vond het ook verdrietig. En, maar ik was ook blij dat ik er had geholpen. Dat, dat, dat ik dat nog kon doen. En ik, ik weet nog zo goed dat ik aan het voeteind van het bed stond. En dacht, nou, dit had ik een jaar geleden ook niet gedacht. Hè, toen ik nog ging beginnen met dat klussen. Maar ja, ik maak wel mooie dingen mee natuurlijk. En die mevrouw was zo blij met die foto's. Dus ja, dan is het goed. Jetkei werd afgewezen voor banen van haar eigen niveau. Hoogst waarschijnlijk vanwege haar leeftijd. De oudere mens heeft nu eenmaal wat minder soeplessen. Maar haar verhaal bewijst het tegendeel. Ja, het, is, uh, het is natuurlijk een enorme ommezwaai. Dus hoe soepel kan je zijn? Ja, dat is zo. Het is toch ook allemaal maar Franje. Ik bedoel, uh, directeur zijn van iets is een functie. Maar Jetkei is verder... Ja. Is een mens. En ik was laatst aan het werk in een kantoor. En toen zat ik daar op de trap. Want ik al die traptreden moesten opnieuw vastgeplakt worden. En ik hoorde daar allemaal telefoons en overleg. En er was een werkoverleg. En hoe het nou met de agenda en vergadering zat. Toen dacht ik. Oh, dat is lang geleden inmiddels dat ik dat heb gehoord. Want ben ik eigenlijk blij dat ik dat niet meer heb? Zeg. Laat ik naar de ijzerwinkel gaan en uh, nog een paar schroefhaken kopen. Ik vond het eigenlijk wel goed. Ja. She has seen me changing It ain't easy rearranging And it gets harder as you get older And Farther away as you get closer And I don't know It even matters. I'm wondering how. Hey. There's something missing Now I have so more She has seen me changing And it gets harder as you get older And farther away as you get closer Harder to come by without weeping. Now, a handsome woman, she has seen. We stills Nash en het prachtige nummer See the Changes. En uh, daarvoor nog James Brown, It's a Man's World. Uh, meer informatie over de klussenvrouw Jet Kij... kunt u terugvinden via onze prachtige site www.karo.nl-verhalen. En als u dan doorklikt naar Goudmijn... dan kunt u uh, alle uitzendingen over ons en alle verhalen terugluisteren. Dus dat is ook wel eens fijn als u even niks te doen. hebt. ik, nou, ik ga eens even wat verhalen terugluisteren. Dus onze site is karo.nl-verhalen. Verhalen. Zo. Hey, Caro Schoutmijn uh, gaat trouwens verhuizen hè, in januari. Van de vrijdagmiddag naar de zondagmiddag. Van 12 tot 2. Betere tijd lijkt me, hè. Uh, op uh, Radio 5, hè. Nostalgia. Daarna trouwens twee uurtjes adres onbekend. Ik vind het zo leuk dat... Uh, niet altijd, altijd vernieuwd. Maar sommige dingen blijven gewoon. Vind ik leuk. Goed, uh, wat gaan we doen? Ja, uh, nog een dikke week en dan zitten we weer Kerstmis uh, We zitten er al helemaal mee...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 Je pelt eerst een uitje, je zet de rouwkorst apart, je laat de ananas uitlekken, je klopt de slagroom, je knipt de bieslok en dan pas doe je de ganalen in een kom. Nou, gepelde uitje erbij, apart gezette rouwkorst erbij, uitgelekte ananas erbij, opgeklopte slagroom erbij, verknipt de bieslok erbij en voilà, klaar is Kees. Nou, echt lekker hoor oh man. echt zalig, echt zalig.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 Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Moet je nou toch eens even kijken, zegt Mijn grote zus, die vrijgezellen is helemaal niet erg. Dat lijkt van een rollade. Nou, zegt mijn moeder. Dat is ook een rollade. Jongen, jongen, mama. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder. Daar heb ik een truc voor. Kijk. Je belt eerst een uitje. Dan maak je de rollade rondom bruin.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 Ik dacht waarom niet Bob Dylan met zijn Christmas Blues? The jingle bells are jingle The streets are wet with snow The happy crowds are mingling But there's no one that I know I'm sure that you forgive me If I don't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 Some stars for your shoes, but Santa only bought me the blue. Those brightly packaged tinsel colors, Christmas.